Liederen van een reizend gezel. Ik vraag uw aandacht voor een hoorspel in vier delen door Karel Lans, onder regie van Leon Povel, over de onwaarschijnlijke en toch zo ware geschiedenis van een onhandelbare Scheveningse jongen die opera zanger wilde worden. Het eerste deel heet Verloren Jeugd. De schrijver van dit hoorspel gaf mij de naam Bechthofer... professor aan de Staatliche Zingacademie... ergens in Duitsland. De jonge Nederlandse zanger, een van mijn vele pupillen... wordt hier genoemd Hans Lohmann. Ook de overige personen verschijnen incognito. Daarvoor bestaat een goede reden. Het gaat niet om één, maar om een combinatie... van ware geschiedenissen van zangers... beginnend op de onderste sport. ...van de maatschappelijke ladder. En het gaat om meer dan dat. Om hun schijnbaar onbegrijpelijk falen of zwagen. Ligt dit slechts aan geluk? Connecties? Doorzettingsvermogen? Of is er meer? En wat? De Hans Lohman van dit spel... ...begint in feite met minder dan niets. Lohman, een onhandelbare Scheveningse jongen. Onhandelbaar, wat stellig. En alleenstaand. In de oorlog anno 1942... ...gerondig voor de beruchte arbeidseinsatz. werk gesteld in Mühlenbach, Duitsland. In een vochtige, smerige, conservenfabriek fabriek... ...tussen Fransen, Belgen, Polen, Russen. En juist daar in Mühlenbach als zanger begonnen... Met minder dan niets. Die avond, toen professor Pechthoven mij in de Petriekirche hoorde zingen, besefte ik voor de eerst ten volle, ik had niets, ik kende niets en ik was niets. Wilde ik, maar het klonk slecht, knijperig, schorrig. slecht. Mijn stem was niets. Desondanks, één kleinigheid besliste op dat ogenblik over mijn hele carrière. Namelijk dat zij leek. Leek op die van iemand anders. Zie nou? Ja, toch. Neemt u me niet kwalijk, u was toch die daar zong? Jawel. En uh, wat zou dat? Ik heet Besthoven. Zo? Ja, uh, voor ik naar dit stadje werd geëvacueerd... ...was ik professor aan de staatliche zingacademie. Nu ben ik wat ons blokhoofd noemt een onbetrouwbaar element. Geen partijlid. Zal maar de zijn. Eh. Uh, Zienacademie? Ja, ja, juist. Hebt u wel eens gedacht aan zangles? Zangles? Huh. Ik heb al zoveel les gehad. Niet van alles. Dat is nooit niks geworden. Trouwens, uh, ik heb geen centen ook. Oh, geld speelt geen rol. Dus u wilt me zomaar helpen? Hm? Ja, ook een geëvacueerd professor moet iets om handen hebben. Ah, kom nou. Laten we tijd toch maar ophouden. Hm? Wel nou? Grüß God, Herr Professor. Oeh, laat ons blokhof dat maar niet horen. Die zweert bij Hitler. Ach, werden wil we wel weiter zien. Zorg er toch dat hij thuis komt. De lantaarns zijn weer uit. Ja, kom maar mee naar huis. Daar kunnen we rustiger praten dan hier op de trappen. Ja, ik loop langzaam. En ene been is verminkt. En was die hoge stad nog maar een stad in plaats van een straat met hellingen en trapjes. Maar nou, dat is ook niet gemakkelijk voor u met zo'n verduistering. Moet u nog ver? Nee, bij het station. Ja, de adolf Hm? We mochten hem niet vergeten. Ik zou het moeilijk kunnen, jonge vriend. Ja, we wonen hier in zo'n vachhuis, Bette en ik. twee hoog, Vol inwoners natuurlijk. Maar een kopje koffie hebben we nog. Echte koffie? Ja, bonencafé, dat was zo. Nee, koelisch noem ik het. <laughs> of houd je misschien van bier? Er zijn hier twee brouwerijen. Waarom sta je stil? Niks. Ik dacht dat ik wat uh, hoorde. Hm? De lucht. Angst, hè? Hm? Angst? Nee. Wat voor u? Bier? Nee, maar niet gezien. Nou, waarvoor? Houd eens hoor. Er zijn meer zangers in bier verdronken dan in de zee. Pas op, professor. Weer een troepje. Aha, we zijn alweer aan de markt. Ja, als yes, men praat. Er is te veel om over te praten. Kun je noten lezen? Van alles ken ik wat. Erger dan niks. Mooi. Lichaam ontspannen, langzaam diep inademen. Gecombineerd, dat is buik- en borstkast tegelijk. En niet snuiven. Nu inzetten. Ja? Begrijpte des meer het volk en drang. Deen kijkt er deunen in zij zijn klang. Begrijpte de bloem geen oh, angst, jongeman. Het is zuiver. Alleen denk aan de mensen achter in de zaal. Die hebben ook twee betaald. Maar ze horen niks, hè? Also, adem en durven. Je kunt het mooi maar... maar uh... het is toch eenvoudig, mijn zoon? Stel je alleen maar voor... Daar zitten de mensen te wachten op jou. Jij kunt het. Niemand anders dan jij. Nou, daar sta je. Inademen. Let's do Ja. Bekreis des Meeres wogendrang Den Geist der Tönen in Saiten klang Bekreis der Blumen balsam duft Der Sonnenflammen geen Sturm und Luft Der Vögel zwitschen in der Luft Ongeloof, we krijgen die bloed, Onglouw! Yogertonen leer ik nooit, professor. Oh, ja, omdat je knijpt. Huh? Dat zullen we moeten veranderen. Ze wou we altijd van alles allemaal veranderen. Maar het werd niks. Maar het kan alles worden. Elke kant wat te worden is steeds kapot gemaakt. Alsof er ergens iemand zat die dat zou bouwen. Het ging zoals ze me voorspeld hadden. Ja, dat gaat door. U bedoelt het goed, professor. Maar er komt weer wat tussen. Ook nou komt er weer wat tussen. Eh, ik moet de luiken nog sluiten. Natuurlijk ik niet zeker dat ze hierheen komen. Nee, dat zou de eerste keer moeten zijn. Ja, hier is zo'n grammofoon. Zo'n ouderwetse met een hoorn. Ik moet hem wel opvinden. Ik zal je een plaats laten horen, eigen opname. Ja, ik ga het wel, maar als je goed luistert, heel goed luistert... Hm, ...dan zal je horen wat jouw stem kan worden. Ik moet nog ergens een sleepnaald hebben. Ah, hier. Wat het worden kan, bedoel ik? Als de ademkolom onder de zoon staat... ...als het schottenhoofd rustig op zijn plaats blijft... Als de borstresonantie meedreunt, de hoofdresonantie holden, een glans aan de klank geven. Hè? Als alles, de door het hoofd, maar ook verstand en gemoed, hè? alles bijdraagt en gaat meedoen. Ja, en als het dan zo klinkt. Ja, hier is de macht van de stem die aangrijpt, losgehoord, en de mensen op grondvesten doen beven. Gebeuren. Het kan wel. Je moet willen geloven. Ik wel, maar zij wou niet. Ze hebben alles steeds weer kapot gemaakt, voordat het nog begonnen was. En wie zal het nou weer kapot maken? Wie zal het nou? Hoor, professor. Hoor, zo is het altijd gegaan. Al zou iedereen moeten worden platgegooid. Hans mag geen muziek doen. Azo, uh, Hans heet je dus. U hebt mij steeds nog niet gevraagd. hoe heet het. Ja, Hans. Hans Lohman uit Scheveningen in Holland. Maar wat u mij ook wil wijsmaken... Ik maak nooit een leerling iets wijs, mijn zoon. Mijn pupillen zouden het je kunnen bevestigen. Alleen ze zitten ver weg. In Berlin, Stockholm, Londen, Paris, Philadelphia... Amerika, uh, uh -huh. Ruus... Ja, New York over de grote onder de grootste. Ik weet dus waarover ik spreek. Het is nu eenmaal mijn vak te Je stem voor mijn part. Maar mezelf, van mij weet u niks, professor. Hoe ze met mij bij als kind is uitgeranseld. Is die mooie meneer van die plaat als kind eerst opgebogen geweest in het thuis? Waar altijd iemand de kwaje pier moest wezen en als oud vuil moet worden behandeld in het bijzijn van grotere jongens? Iedereen had het altijd op mij voorzien. En had die meneer van die plaat daarna een moeder die op een mooie dag zei, ik ben je moeder helemaal niet... En je zorgt dat je centen binnenbrengt, ons... Om... Want ze had me op mijn jaar aangenomen als kind voor de toelagen van dat vochtdijeraad. Ze was weduwe en had het krap en ze konden gratis hulp in haar kosthuis gebruiken. Ze had zo'n manier om me naar beneden te douwen. Ha! Waar ben jij tegenwoordig aan het jammeren met je la leli la la En wat wil la ermee? Je leert van een kapper. Figaro, figaro, figaro, figaro. Hup. Zal ik jou eens zeggen wat een zanger is? Een leeghoofd. Je aanstellen, hè? Met een jasband. Hup. Een clown spelen, dat kan altijd nog wel. Probeer jij je handelsavondschool maar eens af te maken. Als het je lukt. Als het je lukt. Is die mooie meneer van die plaat zo moeten beginnen, professor? Wat was er dan van die geworden? Ja, Godzijdank Hans. Heb je, heb je geen flauw besef wat je zegt. En ook niet wat er van hem geworden is. Ik, ik weet natuurlijk alleen maar de dingen van mij. Hè. Over mezelf. Van mevrouw Steurman wil ik me hebben verbeterd. Hm, dat is ook alweer zoiets. Zoiets als wat. Nou, ik vond haar man met zijn hoofd kapot geslagen liggen op de Westduinweg... Als jongen liep ik s'avonds naar Den Haag voor de handelsavondschool. Een dubbeltje voor de tram we niet af na een hele werkdag. Wat fijn om op de oude man terug te komen. Die lag daar. Een bekend toneelspeler in zijn jaren. Hij was van zijn fiets gevallen. Ik heb hem vastgehouden. Een hele jas onder het bloed. Een lawaai thuis. Maar zijn vrouw, die was vroeger ook een bekende actrice. Mevrouw Steurman-Willing. Die kwam een naam te weten. En toen wilden ze me honderd gulden geven. Of beloning. Ik schaamde me verschrikkelijk. En ik zei toen... Nee, mevrouw. Nee, echt niet, hoor. Voor u is het al erg zat. Uw man kwijt. En nou zeker nog honderd gulden ook, hè? Nee, nee. nee, nee. Oh, Ik zou iets kunnen leren... waarvan je je hele verdere leven nut kunt hebben. Een goede uitspraak van ons Nederland. Hm. Weet je, mijn jongen, dat in een zaal... Niemand op de tiende rij één woord van je zou kunnen verstaan. Ja, lees dit nou eens. Het nou, lag toen, uh, man neemt me bijvoorbeeld geen lepel melk. Uw geloof, zoals iedereen het zegt. <laughs> maar zij zei... Uh... <laughs> je zult het niet geloven dat ik overbreid. Maar het klinkt zo. Me neemt me bijvoorbeeld geen lepel melk. Hier, een L is voor in de mond en niet een hoe. Een melk is melk. Een geen moet zijn geen. Men neemt bijvoorbeeld geen lepel melk. Ik begon eerst te lachen. En die oude dame ook. Later haalde ik les bij haar. Ja, elke zaterdagavond moest ik een ander smoesje bedenken om thuis de deur uit te komen. Maar na een maand begon ik te horen hoe het niet moest. Die keel er. En die gaai, en die ouw, de potlood, hè? Ja, werkelijk. Zo zeggen ze dat jongens, onze dingen. Het potlood. Ja, ja. Dat maar ja, dat moet klinken als potlood. We konden er niks van. En zoveel wist ik na een maand. En toen was het gelijk uit. En toen het beginnen kon, toen was het uit. Ik kwam op een zaterdagavond. Het huis van mevrouw Steurman Willing was donker. En toen ik goed keek... Zorg dat er voor de ramen die te laken zingen. Hoor ze, daar komen ze. Meneer, ja, is, is niet ons. Alleen wou ik dat mevrouw was. Nou, en uh, nou, op mezelf terug te komen, professor. Zo ging het al door. Steeds kwam er een andere slag en een andere klap. Ik zat bijvoorbeeld, uh, ik bedoel bijvoorbeeld, hup, in een kerkkoor. En ik wou toch ook wel eens een solo. Dan was ik nou maar niet naar die dirigent gegaan. Ten eerste hand, jongen. Je van zo'n solo echt niks voor. Het is niet zoiets bijzonders. Iedereen kan solo zingen. Op de tekst komt het aan. Zonder uitspraak staat, staat de mooiste stem alleen maar te loeien. Maar ik zie wel wat, wat jou drijft. Jij wilt als een haan alleen kraaien, hè? Goed, goed, goed, goed. Doe dat voor mijn part. Maar wie zichzelf zoekt, zoals jij, is voor solozang ongeschikt. Ongeschikt. Wat hij daarmee bedoelde, wil ik al weten. Maar hij stuurde me toch naar huis. Ik was in mijn stemwisseling. En toen kwam Jan van Gemert. Wie was dat? Oh, een heel bekend radiodirigent uit die dagen. Ik zelf was toen kruideniersjongen. En zover uh, mijn pleegmoeder me niet nodig had in haar korthuis om bedden op te maken en poppen te legen... bezorgde ik op de fiets met zo'n um, zo mand voorop en een rinkelbel de bestellingen. En zo bracht ik vaak boodschappen bij Jan van Gemert in de Doornstraat. Hadden ze daar een huisorrol? Ah, niet zo'n zeur, die. Een, een echt orgel met pijpen. We hadden we al uren naar kunnen luisteren. En op een goede middag bleef ik luisteren. Vond oh, je yes. mooi? Nou, je hoeft niet van me te schrikken, hoor. <laughs> jij bent uh, de loopjongen, hè? En jij wou misschien ook dat uh, wel eens even zien. Nou, goed. Deze kant er maar uit. Dat is het. En daarop zat de muziek van het Largo van Hendel. Jij vond het dus mooi, hè? Nou, wat vertel eens. Wou jij misschien de muziek in? Ja, dan weet je zeker ook wel dat je verdraaid veel moet kennen en kunnen. Ergens moet je natuurlijk beginnen. Ken je de noten? Nee. Nee, ja. Dan moeten we daar maar eerst aan gaan werken. Eerst die kapper. En toen mevrouw Steurman. En toen zou ik les krijgen van Jan van Gemert. Zit u, professor? Dit is mij nou al drie keer overkomen. Maar je hebt toch noten geleerd. Ja, ook wat van toonladders. En toen was het uit. Mm -hmm. Hoe eindigde het? Na nou, een paar weken kreeg mijn zogenaamde pleegmoeder in de gaten... dat ik stiekem ergens mee bezig was. En ze betrapte me. En ze verscheurde toen mijn muzieknoten. Ze ja, zei, ja. en je denkt dus dat het nu weer zo zal gaan als je bij mij komt? Drie malen scheepsrecht, zeggen ze bij ons in Holland. Drie waarschuwen en daar, daar komt de vierde. En deze keer blijft het niet bij waarschuwen, professor. Daar begint het. Ja, het is hier nog nooit geweest. Volgens de voorschriften van ons acht Blokhoofd wordt ik nu verondersteld in zijn schouwkabel te zitten. Doet u dat? U kunt nog gaan. Je voelt je zo'n beetje een Jonas, hè? Jonas? Dat zegt me niks. Hoezo? Uh, ergens heb je een besef van de waarheid. Namelijk dat je wordt geleid. Goed, maar doe wie? En waar naartoe? Als ik word geleid, dan is het van de ene ellende in de andere. Nou ja... Na die geschiedenis werd ik zo tegen de keren in... dat mijn pleegmoeder ontheffing vroeg. En zo kwam ik weer onder de voogdij. Maar ik heb niet afgewacht waar ze me toen zouden plaatsen. En ik ging er vandoor. Of een oude fiets die ik ook niet had mogen meepikken. Dat ding zakte in elkaar bij Amersfoort om half twee s'nachts. En toen ging ik verder maar lopen. En ik kwam ergens in Drenthe. In de Seen. Wat had je daar toen nog? Ik vond een arbeider die mijn huis nam. Eindelijk een verboden gezin. Eindelijk. En de boodijraad, die vond het goed. Weet u, professor, ik ben een rare gozer. Als ik ergens ben, dan wil ik er niet voor niks zijn. Ik werkte dus in het veen met goudstraat... totdat ik zulke handen had vol eeuw. Aan de kielepint gezin moeder de vrouw mee... water wassen en zo. <grijg> Dat waren goede mensen. En aan zang dacht ik gewoon niet meer. La be mami, mi tot tu, la li la li la li lo. Dat patte er niet meer bij. Maar ja... Ja, ga door. Ga rustig door, Han. Hoor, hoor eens. Ja, hmm. nou weer op mezelf te komen. Na twee jaar kwam ik dan terug in Scheveningen. Maar het doet er niet toe waarom. Maar fijn, er stond een advertentie in de krant. Een uur zangles voor een gulden. Dan had ik twee kwartjes per week zakgeld. Ik was toen al achttien. Maar goed, ik spaarde al mijn centen. En eens in de veertien dagen één zangles. <laughs> Maar les. <laughs> ja, Jongeman, luister nou toch. Zo gaat het niet. U moet goed op mij letten. Mij precies nadoen. De hoofdresonantie die moet ontwikkeld worden. Ja, en dan volstrekt niet grijpen natuurlijk. Ik doe het toch ook niet? Nou, dat... Hij kon het zelf wel. Maar hij kon het mij niet leren. Oh, ik was nog maar een knurfd. Ik oefende en ik galmde tegen de klippen op. Ik rookte niet ik tremde niet. Allemaal voor die les. En allemaal voor niks. Weggegooid geld. En lekker En toen kwam de oorlog en die heerlijke arbeid zat. Nou ik had natuurlijk net weer eens geen werk. En geen vriendjes. Want daar was de arbeidsbeurs. zwiep. Daar ging ik. Kaartje Venlo. Brood. En dan maar verder zien naar Würzburg. Ik kwam in een trein naar Duisburg terecht. Nou ja, een jaar geleden kon ik nog geen woord Duits. Maar toen 700 kilometer zonder te eten naar hier, naar Mulenbach. Die smerige fabriek van Sauerman met zijn conserven. Met een stel geboefte uit alle landen. Ja. En nou zit ik hier bij u. Hebt u nu nog zin om een les te geven? De beste les die heb ik al geleerd. Dat is niet te komen waar je niet hoort. Muziek en zang. Dat is voor mensen zoals uh, daar, van die plaat. Zij hebben ouders gehad. In hun jeugd gestudeerd, boeken gelezen, manieren geleerd, te kennis spreken en, uh, articuleren. Mijn jeugd, die is verloren. Er is niks meer te redden. En wie het probeert, ja, daar heb je het al. Wat zei ik u? Hé, oh, oh, oh. eh, rust, rustig, lieve rust, kind. Ga nou zitten, ga zitten. Doe je mantel uit. Doe nou rustig, ga nou zitten. Net daar. Dit is handig. Ja, ja. Oh, dat Ja. Oh, Anatole. Wat Weet moeten we doen? Laten we doen alsof we de laatste normale mensen waren in een kantinere wereld. Eh? Hier zit Hans van Bloemen. Een jonge Hollander met een belofte in zijn stem. Ik zei, haar een belofte. En die moeten wij hem helpen houden. Oh. Ja, ga toch rustig zitten, kind. Hans, dit is die Bette, mijn vrouw. Vroeger was hem een leerling. Oh. Kan ik nou gaan zitten? Zitten, met bij... bij dit? Dat speelt toch een professor. Straks is er geen spa meer voor ons over... en u zit daar over gewone dingen te praten. Ik heb iets beters dan angst, namelijk vertrouwen. Als jij al gelooft dat je geleid werd... Ja, van de ene rond naar de andere. Ja, zou ik als religieus mens dan niet vertrouwen... in een leiding die jou naar mij heeft gebracht? He? Hoewel een heel ander soort leiding, een veel betere. En met reden. Die leiding, noem het wat je wilt... die leiding heeft je met een doel hierheen gebracht dan. Daarom wist ik dat ons niet te overkomen zou vanavond. Paul. hè? Wat zeg je toch allemaal? Ik begrijp het niet. Vanavond, Better was ik in de kerk. Bij de dodenherdenking. J jij was... in de kerk vanavond. Uh -huh. Oh Paul... Lieve Paul... Ik... Ik kon niet anders. Maar ik ontmoette deze jonge man. Zodra jij zijn stem hebt gehoord, Beta, dan zie je weten waarom ik juist vanavond in de kerk moest zijn... Betta, elk mens wordt een in geleid. Ja, ik begrijp daar echt niks van. Als ik mezelf bekijk, zei hij, bij die hellenveeg waar ik als kind in huis was, zeker? Oh, de sirene. Gelukkig. Ja. Oh, heilig. Ja, nu, dan kunnen we puin gaan ruimen. Ook bij jou, Hans Loman. Bijvoorbeeld nou, die weduwe. Die pleegmoeder in Treveningen. De clown spelen kun je nog altijd, hè, dat zei ze. Je weet het nog, hè? En dat doet je nog pijn. Die vrouw verachtte de strijdjes op de boulevard. De geveling is een baddassing. Mm -hmm. Vol amusementen. Ja, ja, hoeveel met jouw aanleg. Maar met te weinig ontwikkeling bleef ze steken in de kitsch. Aan haar sarcasme. Oh, dat zal je later iets te danken hebben. namelijk dat je nooit in de amusementmuziek zult blijven steken. Ja, als je het zo bekijkt. En, en die koordirigent die je wegstuurde. Ja, hij wees in een hindernis waarvoor weer een andere groep zangers voor goed blijft steken. Namelijk dat zang zonder goede tekstuitspraak ook niet meer is dan loeien. En tenslotte iets waarvoor je nu nog niet rijd bent, dus te bevatten. Je gaat het zelf wel toe, dat vlak. Die zijn eigen stem belangrijker vindt dan de muziek. Die zal altijd staan te kraaien en nooit zingen. Ja, op dit drift blijven soms de grote talenten vastzitten. En ze begrijpen niet waarom ze hun doel niet bereiken. Die radiodirigenten, hm? hij leerde je noten. Nou, daarmee was zijn taak afgelopen, simpel. Die orde actrice, overtuigde je van de defecte uitspraak. Ja, dat is een van de moeilijkste dingen om er een zanger van te overtuigen. Ja, en uh, mijn zong is van een gulden? Die pedagoog, ja. Die leerde je een heel belangrijk ding. Van een betere jaren kan wachten op een goede zangleraar... ...dan zijn stem minder waard te stellen, mijn zoon... Hij wist niet hoe hij het moest vormen. Je hebt geluk gehad dan. De meeste leraren proberen het dit ondanks. Ja, maar dat zijn enkele dingen. En al die miserie, en die dan? Wil je een eerlijk antwoord of een beleefd? Een eerlijk ja. Kijk, want ik vraag weinig, maar ik luister goed. In jouw verhaal zitten linken. Maar ik heb toch eerlijk. Eh, zeker, maar in elk levensverhaal zijn er dingen die men niet vertelt. Hmm, nou ja. Ja, ik wil het er niet weten, Han. Maar als je eerlijk bent, dan wil je beseffen waarom je veel hebt overgeslagen. En beseffen hoeveel narigheid je misschien had te wijten aan jezelf. Nou goed, ik was ook een, een lebbelaar en ik wil het weten. Dit een vriend, dat moest je ondervinden. Jouw jeugd waarover je je beklaagt, die is niet zo verloren. Oh nee, Hans. Nou, de bui is over. Je moet naar huis. Maar zullen we dan zeggen tot morgenavond, achter uur? Ik herinner me na al die jaren, mijn hoofdstamelijk antwoord. Ja, als je me nog lesgeven wilt. <lacht> Nu besef ik de humor van dat ogenblik. Ik had er mijn eerste les toen al op zitten. Een les in zelfvertrouwen. En dat heb ik later wel nodig gehad. Ik kreeg de zangles van professor Bechtover. Maar ongemerkt leerde hij mij veel meer. Spreken, omgangsvormen, muziekgeschiedenis, theorie. Hij leende mij boeken, Keut, Tostoyevsky, zelfs Kant. Het was ernstig aan het werk. Vooral met mezelf. En toch, gedurende de twee jaren dat ik van Bechthoven les had, hè, soms elke avond, kwam er zo'n enkele keer een vraag bij mij op. Was er ook een persoonlijke reden waarom hij mijn les gaf, zich aan mij hechtte? Want ergens scheen zijn leven verweven met het mijne. Paul Bechthover en zijn vrouw Betta werden voor mij meer dan een vader en een moeder. Ik nam dat alles zo aan, of het zo hoorde. En toch bleef er een laatste deur dicht. Hè? Een laatste geheim bestaan. Er waren ogenblikken dat een begonnen zin werd voltooid. Of dat Paul en Betta iets tegen elkaar zeiden dat buiten mij omging. En momenten waarin ze naar me keken op een manier die mij onzeker maakte. Alsof ze niet zagen mij, maar iets. Of iemand anders. En op zulke vreemde ogenblikken was het of ik blokstukken van herinneringen hoorde. Dus, u wilt me zomaar helpen? Waarom? Hmm? Oh, ach, nee. ook een geëvacueerd professor moet iets om handen hebben. Bechtel het druk genoeg. Hij organiseert het hele stedelijke muziekleven in Mühlenbach. Ja, en dan herinner ik me nog. Zodra je zijn stem hebt gehoord, dat. je weten waarom het juist vanavond in de kerk moest zijn. Hmm. En die mooie meneer van die plaat... Als die zo had moeten beginnen, wat was er dan van die geworden? Oh, god, wij danken Heb je geen flauw besef wat je daar zegt? En ook niet wat er van hem is geworden. Ja, en al die tijd staarden de feiten mij aan, zonder dat ik ze begreep of een verklaring durfde vragen. De laatste les liep anders dan ik had kunnen voorzien. We waren al in de tweede lied van de reizende gezelschap van Maler. Ik ging heute morgen übers veld. Voor het besefte dat Bechthoven me nergens had onderbroken. En de les ongemerkt was overgegaan in eenvoudig musiceren. En toen, op dat punt, onverwacht, gebeurde mij iets dergelijks als die eerste. Ik bleef in het Goedemorgen, I do. niet ja, Ditmaal, Hans Doman, is het geen onvermogen. Je voelt je gedeprimeerd, nietwaar? waar? Ja, ik, eh, ik kan het moeilijk uitduiden, professor. Misschien dacht je aan de gelijkenis tussen je eigen weg en die van deze reizende gezel... die door nieuw vertrouwen bezielt... zich een weg zoekt door de velden van zijn levensmorgen... op reis naar het meesterschap. Meesterschap? Ah, zo goed is het nog lang niet, al hebt u me nu zomaar laten doorzingen. En ja, dan maken we vanavond dan niet de balans op van twee jaren hand. Hm? Het is immers onze laatste les. Tja, ik moet terug naar Holland... De kriek is voorbij. Kijk, ja, natuurlijk ga je naar je vaderland terug. En je bent er niet gelukkig over. Ja. Wat heb ik daar te verwachten? Nou, wel, je, je zult het moeilijk krijgen. Je zult dit het eerst leren. het is schwer zwaar door de bühne te komen. En later, dat het nog moeilijker is, je op het podium te handhaven. Oh, een reizende gezel heeft zoveel te leren. Die vergelijking is nou wel mooi... Maar, uh, maar je vreest dat alles weer te niet zal gaan, hè? toch nog? Oh. U hebt vertrouwen, professor, meer dan ik. Ja, dat heb ik. Maar uh, hebt u misschien daarvoor meer uh, redenen... Uh, die u mij nooit hebt willen vertellen? Hmm. Uh, ja, ik, uh, kijk, mijn jongen. Die heb ik je willen besparen. Zo lang mogelijk. Maar... Nu zie ik wat je als reizende gezel nog ontbreekt. Een staf. Nee, nee geen staf om op te leunen. Een die alleen maar herinnert aan je plicht tot verder gaan. Mijn reden dus. Iets wil ik je ervan vertellen. Graag, ja, professor. En uh, als ik iets voor u zou moeten doen, dan. Als jij ergens bent, Hans. Dan wil je dan niet voor niets zijn, hè? Nee. Je begrijpt nu natuurlijk wel dat ik je geen let gaf om, zoals ik die avond zei, iets om handen te hebben. Dat vroeg ik me al lang af, ja. Je hebt je misschien ook nog andere dingen afgevraagd. Bijvoorbeeld waarom jouw zang bij de doodherdenking in de Petrikerk mij toen zo sterk boeide. Ja, want ik weet nou wel hoe bedoeld het moet hebben geklonken. Als ik je eens vertelde, Hans, dat ik vroeger een... ...een leerling heb gehad. Zou dat iets verklaren? Een leerling? Ja. Een, een leerling? Maar u uh, en uh, ook Betta. Hm? Ik en Betta? Ja, ook Betta. Professor, uh, hoe u was. U allebei uh, voor mij. Ja, soms had ik het gevoel of ik u of u mijn eigen vader was... ...en Betta haast de moeder en dan ineens. Ja, dan twijfelde ik. Ik voelde me als een, uh, als een indringer. Alsof alles wat ik van u en Betta ondervond is voor mij, ik bedoel, of niet voor mij was bedoeld. Dat allemaal het recht was van een ander, hè. Behoorde aan een ander, die ik verving. nee. Ik bedoel, ach, nee. Ach, professor Bechthoven, ik wilde u werkelijk... Ik wou u niet kwetsen. Nooit zal ik dat ogenblik vergeten. De ontstellende uitwerking van mijn onbezonnen woorden... Ik zag plotseling zijn gelaat verouderen en zijn ogen zich met tranen vullen. En voor het eerst zag ik recht tot in de diepste schuilhoeken van zijn hart in een diep menselijk leed. Dat ik, hoe dicht ik ook bij de waarheid was, niet kon peilen. Terwijl de professor aarzelend, wat beverig, zijn portefeuille uit zijn binnenzak haalde, dan had ik wel willen wegrennen. Maar het enige wat ik nog kon was werktuigelijk mijn woorden herhalen. Ik wilde u niet kwetsen, maar ik kon toch niet weten. Heer ja, Hans, kijk, maar dat de is die bedoeling. Hij. Hier is hij. Uw zoon? Uw zoon? Ja, mijn eigen zoon. Bij de SS. De pandemin. U heeft een zoon? Ja, je kunt je afvragen waarom ik, ondanks mijn hardmerkig weigeren van het lidmaatschap van de NSDAP, het arbeidsfront en de Natiebond van muzici alleen maar werd verbannen van de staatsacademie naar dit stadje. uw eigen zoon met die stem, hoe kan dat? Je weet niet, Hans, op wat voor manieren men hier mensenzielen kneedt. Geloof ik het tot atheïsten, verstandigen tot fanatici. De Hitler heeft zich op mij gebroken, daar waar ik het ergste treppen was, in mijn zoon. Professor. Hij sneuvelde zes weken na de aanval op Rusland. Vervuren volk en vaderland. U kwam dus uh, die avond in de Dekentje voor hem? Nee, mijn zoon werd daar niet herdacht. Hij kreeg namelijk de voorgeschreven zogenaamde rouwdienst op het raadhuis. Er zat. SS'ers mochten zich bij de kerk niet inlaten. De kerk was Duitsland tegenstander. Maar toch die avond was ik in de kerk om hem als een naamloze en afvallige te gedenken. Alleen en in stilte. En uh, toen hoorde u uh, mij? Uh. Ik hoorde zijn stem. Dezelfde stem. Hij had mij zijn plaatsgevangen gezonden, jou. Hij was het dus. Hij zelf op die gamafoonklaar. Zijn stem. Ja, ik had je niet alles willen zeggen, Hans. Maar nu is het toch zo gelopen. Ik had het je willen besparen, mijn jongen. Ik, uh, ik zie het. Dat ik dus zal moeten volbrengen wat uw zoon is verhinderd. Zo zwaar had ik het je niet willen maken, dat weet je. Kan ik dat? Werkelijklijk. Als je vertrouwt op je leiding, ja, dan zal ik het doen. Hoe dan ook, ik zal het doen. Goed, Hans. Maar nou, voor je weggaat, Hans, laten we het lied van de reizende zelf vervolgen. Rustig ademhalen. Inzetten. in Gleich die wel zu funken. An. Alles, alles ton en farbe gewann im Sandenschein, Blumen, Vogel, Groot en Klein. Guten Tag, guten Tag. Is dit een schöne wel, een wukkels, een Verloren jeugd. Dit was het eerste deel van Liederen van een reizend gezel. Een luisterspel in vier delen door Karel Lans. Over de onwaarschijnlijke en toch zo ware geschiedenis van een onhandelbare Scheveningse jongen die opera zanger wilde worden. Hoofdverdeling Hans Lohman. Cornelis Schal, Eerste basbariton van de Nederlandse opera. Professor Berthoffer. Mam Heskes. Beta, diens Tine Medema. Radiodirigent, Constant van Kerkhoven. Pleegmoeder, Wiesje Bouwmeester. Koordirigent, Dick Scheffer. Voorsteurman, Dorgi Rugandi. Zangderaar, Frans Somers, Orgel- en pianobegeleiding, Willy Francois. Verder werkte mee het Omroeporkest onder leiding van Henk Sprait. Regie Leon Povop. Tenenmuur zal worden uitgezonden aanstaande zondag s'avonds om half tien.